Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Drie Duitse jongeren zijn opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Correspondent Gimbal Duk volgt de arrestatie op de voet. Er wordt gesproken over dat zij mogelijk in een chatgroep klaar waren om een aanslag te plegen. Maar dat er niet een concrete locatie of datum is genoemd. Ja, de krant Bild schrijft dat de jongeren de aanslag wilden plegen op kerken en politiebureaus. De Duitse politie heeft dat nog niet bevestigd. Een Nederlandse skier die gisteren werd gered uit een lawine in Oostenrijk... ligt niet meer in het ziekenhuis. Hij of zij raakte gewond, maar kan dus weer naar huis. Drie andere Nederlanders overleefden de lawine in Tirol niet. Het gaat om twee mannen van 33 en 35 uit Apeldoorn en een man van 60. Ze waren met een groep of pisten toen ze werden bedolven onder de sneeuw. Een Nederlands bedrijf dat computerchips maakt is gehackt. Het gaat om Nexperia, dat de hack zelf bevestigt aan RTL Nieuws. Het is niet helemaal duidelijk wie erachter zitten. De criminelen hebben tientallen geheime documenten van het bedrijf gepubliceerd... op een donker hoekje op het internet. Het zou gaan om klantgegevens van bijvoorbeeld SpaceX en Apple... En wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, steeds meer bedrijven nemen op basis van dit principe mensen aan. Het heet ook wel open hiring. En het is overkomen wij vanuit de VS... En deze manier van aannemen heeft zeker zijn voordelen, zegt deze arbeidsmarktspecialist. Het verschil met uh, normale zeg maar, vacatureteksten is dat er wordt gezegd van... ja, je, je moet ook werkervaring hebben in, uh, in de sector of je moet een uh, diploma hebben. En dat zie je dus bij open juist niet. Het ja, is dus niet uh, geheel zonder eisen, maar er wordt wel veel meer van uitgegaan... wat je al kan in plaats van wat je hebt als kandidaat. Zoals een papiertje of een netwerk. Zo wordt de pool veel groter om uit te kiezen voor veel bedrijven in deze krappe arbeidsmarkt. Het weer dan nog. Vanmiddag is er veel zon bij een graad of 18. Soms kan er wat dichte bewolking zijn. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warmer dan ook. 16 tot 23 graden.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 Brits Club, het mannenkoor, diverse VVA's en de redacties van de lokale media weten ons te vinden om te spelen, te vergaderen en te zingen. Ook dat is rabbelen. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, en we zijn er. Goedemiddag luisteraars. Maar de computer heren. is nog niet opgestart. Nou, dat geeft niet. Het is nee. vrijdag. Dus, en morgen is het weekend. weekend. Eigenlijk hoor. Het wordt mooi weer, heb ik begrepen. Ja, toch? Ja. ja. Het ja, kan het, allemaal uh... wel mooi. Dus ik heb er wel zin in, inderdaad. Ja. Ik ga denk ik lekker fietsen. Fietsen? Lekker okay. fietsen op maandag of zo, ja. En waar ja, ga ik... je naartoe fietsen? Uh, ik wil in Haarlem over die brug en dan naar rechts richting de Krukjes. Alleen over de. Nou, de klukjes. Ah, ja. Oh, ja, dat is leuk. De, dat is een mooie route, hè? Ja, dat ja. is een leuke route, absoluut. Nee, daarom. Dus dat ga ik uh, doen morgen. Nee? Uh, zondag ja. Zondag, ja. oké. Okay. Wij gaan we morgen oppassen op uh, ons klein zoontje. Oh, was dat die foto? Was dat die foto? Nee. Ja, staat niet op Facebook. Nee. Klein kruipend iets. Nee, nee, nee, dat is Lenny, dat is mijn overleden zoon, die uh, oh, was jarig van Connie. de week. Ja, vandaag. Ja. ja dat dus. was een mooi gedicht. Ja. Ja, klopt, oh, ja. Oh, oh, Ik kan hem straks wel even voorlezen, dat gedicht. Ja, dat is waar. Oké, hier zijn we. Welkom bij het ZFM radioprogramma, morgen is het weekend. Ik ken, Weekend, weekend. I'll see you Vandaag een uh, speciaal, ja, mijn thema dit uh, keer is uh, trio's. Uh, bands met drie. Of, ja. nee. We hebben een aantal verzoeknummers binnengekregen. Ja, even stop, even stop. Had het idee erachter komt niet van mij, maar van Pieter Cel. Die ken je wel, die is hier wel eens met geweest. Oh, ja, ja. En die had er nog leuker. Uh, trio's waarvan er nog maar één in leven is. Oh ja, ja. ja. De Cream bijvoorbeeld, hè? <laughs> en we ja. hebben lekker Palmer. 3 Degrees. Ja. Is daar Supreme. ook nog maar eentje van in leven? Van de 3 Degrees? Ja, van de Supremes weet ik wel, Diana Ross. Die ah. 102 zijn ook overleden. En van de, dus, dat is ook leuk, maar ik heb het wat breder genomen hoor. Ja, want volgens mij van de trio's die we binnengekregen, als, zoeknummers, is er geloof ik van eentje helemaal niemand meer in leven. Oh! Um, <laughs> <laughs> en. Uh, Goh, wat waren die anderen ook alweer? Trio Heleniek. Trio Helleniek, ja, dat is ook wel hier. Oh, dat is uh, ook wel mooi. Cocktail trio. Cocktail trio, oh, dat is ook wel leuk. Ja, dus. oh, leuke ideeën. En die gaan we zeker draaien. Ja, ja, ja. Ik heb ze opgezocht. Maar hier is ja. iets anders, want uh, we moeten toch een beetje actualiteit in de gaten houden. De drummer, de ex drummer van Kayak is overleden. Oh. Max Werner. Oké. Okay. Uh, 70 jaar geworden. En die is vijf uh, jaar lid geweest, zeker in het begin van uh, Kayak. Dan wil ik toch als hommage uh, twee nummers van hem draaien, waarbij hij ook zingt. Het is niet de drum, maar hij is ook de zanger. Uh -huh. Eerst Starlight Dancer en daarna Wintertime. Max Werner. I've never felt so alone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 Ja, Goedemiddag, uh, Marcel. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag, Pim en Maya. Goedemiddag. Het is alweer al vrijdag. Ik kan me goed herinneren ja. vorige week. Ja. Ja. ja, gaat hard, hè? Ja, ja, vorige week hard, was ik er natuurlijk hard. niet. Ja. Nee. Nee, <laughs> hey, dan was ik even lekker weg. Oh, ja. daar was jij Ja. Net, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ik moest werken, geloof ik, toch? Ja, ik kon niet bellen. Ja, ik kon niet bellen. Ik, nee, wat ik heb het boek gelezen. Ja. Ja. Ja. ja, heel goed. Het was uh, super, top. Dank je wel. Ja. Maar nou, nu ben ik lekker een dagje vrij dus. Ja, dus, uh, oké. Okay. Dus je bent uh, goed aan het voorbereiden voor aanstaande maandag. Uh, ja, ik moet het nog uh, voorbereiden, want het programma is af. Ik moet het alleen nog even klaarmaken, het printen het betreft en, uh, en de muziek. Oh. En dan uh, ben ik klaar. Dus, uh, en maar wat kunnen we uitdaging? verwachten? Ja. Uh, nou, dan wordt het de tweede uitzending van uh, Dutch Fury, uh, dat is dan het uh, metalprogramma speciaal voor de Nederlandse metal scene, zeg maar ja. uh, Ga ik uh, het eerste uur aandacht hebben aan uh, wat uh, meer opkomende bands, zeg maar, dus bands die echt wel de support nodig hebben En uh, het tweede uur komen er wat meer bekendere doorgebroken bands door, uh, langs uh, uh, met hun muziek, dus uh, mijn meest nieuwe singles vooral Ja dus ik heb um, ja een aantal uh, goede bands uh, in de planning staan onder uh, doel uh, even denken hoor Diana Vergiersbergen, Giersbergen de project van uh, Arjan Lucas de ja Robert Soeterboek, uh, met een nieuwe single uh, ook wat steviger werk nieuwe single van Server torture Bodyfarm, uh, ook wat onbekendere bandjes, Nou ja, voor, uh, voor jullie is het allemaal onbekend natuurlijk, maar uh... <laughs> nah, nah. <laughs> ik heb ook uh, Dance with Dragons uh, ga ik draaien naar aanleiding van uh, het interview wat ik met ze had afgelopen maandag, dat was ook super leuk. Uh, ik heb, even kijken hoor, we nog meer, ik heb genoeg uh, geplayst aan, ik moet even nadenken. Uh... <laughs> <laughs> ja, het is heel veel. Ook heel veel onbekende werken, een, een nieuwe single van de Weertse band Sugar Punch we maken een beetje pop-punk à la Levine, ook erg leuk. Um, even denken hoor. Uh, nou ja, er staat heel wel genoeg in de planning, ik ja, ga niet uh, op de nummers omdat ik het nog niet uitgeprint heb. Um, en ik maar gewoon Nederlands, Harry? Ja, het is allemaal voornamelijk Nederlands, hè? dus uh, Dutch Fury het, uh, komt elke twee maand, uh, twee maandelijk uh, komt terug. Ja. En dan uh, heb ik aandacht voor uh, ja, uh, de floreren met metal scene. En dat is genoeg. Dat is zeker. Een hoop, uh, hoop goede bands ja. die uh, wel aandacht verdienen vind ik. Want ze uh, zijn vaak uh, best wel uh, underrated eigenlijk. Ja zeker. Wel jammer. Dat. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, uh, maar bewijst, maandagavond kunnen we weer genieten van de nieuwste de beste ja. uh, Hollandse metal. Ja. Zeker. Nederlandse metal ja. moet ik zeggen. Want de meeste ja, komen niet uit de randstad denk ik. Ja. Nee, nee. Nee, de internationale bands die komen dan weer de eerste van de maand voorbij. Hè. Dan heb ik natuurlijk uh, Brand New, waar ik alle nieuwe singles van de nieuwste ja, ja. metal bands laat horen. Ik heb ook wel weer een nieuwe toevoeging. Okay. Um, dat gaat vanaf mei plaatsvinden. Dat wordt uh, ook een internationaal uh, programma, dans qua muziek dan en qua bands. Maar uh, heb ik dan meer aandacht voor de internationale opkomende metal scene. Dus bandjes die dus ook net aan de weg timmeren, zeg maar. Yep, yep. En het yep. programma gaat uh, Play It Loud Rise heten, <laughs> wow, dus, uh, okay, yeah. ja, dus dat is alweer uh, programmaatje nummer 8 in de, in de serie zeg maar, maar <laughs> er gaan er ook een aantal niet meer terugkeren. Uh, daar is gewoon te weinig anima voor en uh, yeah. ook uh, ja, ik wil toch meer aandacht besteden aan nieuwe releases en dergelijke, aan bandjes uh, yeah. voornamelijk. Yeah. Ja. En dan niet meer met thema's gaan werken. Dus uh, Play It Loud Selected zal wegkomen te vallen. En uh, Play It Loud Request zal ook minder vaak terugkomen. Dus als mensen hun uh, verzoeknummers kunnen indienen. oké, okay, ja. Daar is toch te weinig animo voor, ja. helaas. Ja, ja. Uh, en ik zal ook wat meer aandacht uh, hebben voor uh, Play It Loud Live... waar ik dus meer bands in de uitzendingen zal hebben voor interviews. Ja. Ja. Zoals ik afgelopen maandag had natuurlijk met uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Dance with Dragons. Ik weet niet of jullie geluisterd hebben. Ja, dat uh, ja, was uh, echt een superleuk uh, interview. Ook een uh, superleuke mensen. En we hebben muziek, we hebben wel een nummer gedraaid toen. Ja, we hebben ja, vorige week een ja. nummer gedraaid. Ja, dus, ja maar ja. dat stond dus ook helemaal uh, niks online nog natuurlijk... Jullie hadden een live-uitvoering gedraaid. Klopt, ja. Maar de EP-materiaal was natuurlijk nog niet uit. en ze nee, hebben ook nog nee. niks gereleased op, uh, op YouTube. En daar komt uh, vanaf uh, zondag uh, verandering in. Want dan uh, komt hun uh, EP uit, hun debuut EP. Escape into Darkness. En daar had ik het afgelopen maandag uitgebreid met ze over gehad. Dus uh, nou, dat nou, wordt een. Uh, volgende week zondag. Dus, uh, nee, komende zondag. Komende de 14e okay. dan. Ja, dan uh, is er een EP-release in uh, de Bibelo ja. in uh, Dordrecht. En uh, dan gaan ze feestelijk vieren met een uh, hoop gastoptreders uh, oh. en muzikanten. Dus wordt uh, het feestje. Het is in de middag. Uh, het is een speciaal kindvriendelijke uh, release-show. Een <laughs> kindvriendelijk, <laughs> kindvriendelijk met metal. <laughs> ja, ja, je verwacht het niet. Maar we hebben ook een draak als mascot. Hè, dus uh, dat is ook echt specifiek voor de kinderen en zo. Ja, okay. dus, uh, maar er komen ook echt daadwerkelijk kinderen naar. En, uh, nou, we hebben optredens, en, uh, okay. en dat, leuk. die dag ook, dus oh, dat is hartstikke leuk, ja. Ja, ja kinderen, ja, heb je, dus. heb je de toekomst, hè? Ja, en, en waar ja. is dat? In Dordrecht, in, de in Dordrecht, Dordrecht. oké, okay. ja. een behoorlijk dus, eindje weg. Ja, was een goede ja, treinverbinding naar ja. Dordrecht, hoor. Kan zo... Sorry? Een goede treinverbinding naar Dordrecht. Ja, dat zeker is, dat zeker is. maar ik moet helaas werken, dus ik kan er niet bij zijn. Maar ja. ik heb ze toch al live gezien uh, tijdens de release show van Aluna, dus... Uh, dat was een, een waar feestje. Ze waren zeer energieke band. Echt super gaaf ja. op zijn lijf. Oh no, zeker. Ze ah, okay. zijn goed ja. elkaar ingespeeld. Uh, ze hebben echt plezier in hun optreden. Dat, dat laten ze echt zien op het podium. Het is echt heel erg leuk. Ja. En de gaaf microfoon standaard. Dus ja, dat is uh, <laughs> een, een super uh, ervaring. Uh, mochten de mensen zin hebben in een lekker potje symfonische en uh, melodische metal, dan moeten ze dus uh, naar Dordrecht gaan kaartjes zijn maar 13 euro, voor de kids 5,5 Dus dat is uh, leuk betaalbaar. Ik moet lachen om jouw term, melodische metal. Sorry? Ik moet lachen melodische om jouw metal? term, melodische metal. Ja. ja, zo wordt het genoemd, of melodieuze ja. metal. Hoe dus de rest, rest is niet melodieus? Ja, wel. natuurlijk alles is melodieus. Ja. Het, uh, <laughs> zo noemen ze het. Ja, het is, uh, ja, het is ook een beetje een, een, een, een lastig in het hokje te plaatsen muziek wat ze ja. maken. Het is gewoon een mix van ja. alles. Ze hebben grunts, ze hebben uh, ja, uh, vrouwelijke vocalen, maar echt uh, uh, sopraanstem, Dus best, uh, best hoog. Oh, okay. ja. Ja, ja, ja, ja, ja, Dus het is wel uh, echt een gaaf combinatie. tussen energiek en uh, hart en lief tegelijk, ja. zeg maar. Zoals het zelf omschrijven. Ja, zoals dat nummer wat we gedraaid hebben vorige week. Dat was echt... Uh, hij was aan het crunchen en zij was... Dat, dat, dat ja. klonk zij was heel goed bij elkaar, laat ik het ja, zo zeggen. Het een, Hij was aan nou nou het crunchen kreunen. en zij was aan het kreunen. Ja? Nee. Uh, een, <laughs> de, gewoon uh, een soort van, ja, een een beetje opera-achtig. Ja. Uh, heel mooi. Je hebt een hoop, hoog bereik, dus... Uh, dat is uh, heel knap, vind ik dat altijd. En dat uh, vind ik ook van Diane van Giersberg, bijvoorbeeld, die ook voorbij komt. Komende maandag Je heeft ook een prachtig stem. Een ja. beetje vergelijkbaar met de zangeres, voormalige zangeres van uh, Nightwish Daar ja, je hebt ook zo'n ja. hoog stem. Prachtig. Ja. Dus uh, nee, je wordt. wordt uh, heel mooi. Ik, ja, wordt heel leuk. En ik ga Dancer Dragons uiteraard ook weer draaien. Komende maandag dus. Uh, is Muse. Wat uh, allemaal uh, weer? Hm? De band Muse, is dat ook uh, metal? Muse? Ja. Yeah? Ja. Nah. <laughs> Uh, <laughs> ja, kan ik het omschrijven. Ze hebben wel stevige nummers hoor. Psycho bijvoorbeeld is wel een stevig uh, metal-achtig nummer. Met uh, lekkere heeft, Maar ik kan die niet echt metal noemen. Nee, oh, okay. meer, uh, alter, we een andere draai. Want jij had ons uh, verzocht om de solets met de Friends and Lovers. Sorry? het had uh, ons verzocht te draaien de solets met Friends and Lovers. Is dat zo? Geen idee. <laughs> Marja. Nee! Nou, Maria. Dat ik niet. echt. Ik denk uh, dat je in de war bent met Marcel Sukkel. Even kijken, nee, welke was... had jij aangevraagd? Ja, ik, ik heb niks uh, aangevraagd. Je hebt niks aangevraagd, zie je wel. Nee, ik heb niks oh, aangevraagd. Nee. Ja, nee, sorry. Maar nee. je mag ook wel een nummer van Therapy is... draaien hoor, dat is ook een trio. Wie? <laughs> therapy. therapy. Die is tegenwoordig ook een trio, dus, uh, mag je, maar dan moet je wat latere werk draaien. Maar kijk maar, ja, dat hoeft niet per se. <laughs> met die denk okay. ik, Therapy. Ja. Ja. Ja. We gaan hem opzoeken. Oké, nou, tot uh, volgende week weer. Oké. Okay. Doei, doei. Doei. Maar ik ga door in het uh, verband met trio's, of uh, aanleiding van ons thema trio's, met Muse en Starlight. Dat was uh, Muse met uh, Starlight. En we krijgen nu natuurlijk een verzoekje van uh, onze Marcel. Ja, ik heb uh, therapie met uh, cocaine, uh, crazy cocaine eyes. <laughs> Laat maar komen. Ja. Dat was therapy? Ja. En uh, overigens, uh, het om jouw uh, dingetje eventjes uh, kracht bij te zetten. Ze leven allemaal nog. Ze leven, ze leven. allemaal nog, oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, daar doen ze dus niet aan mee. Aan doodgaan. Nee, dood nee. Nou, gelukkig maar. Hè? Ja toch, hebben ze goed gedaan. Ja. Maar we hebben nog andere muziekjes. Misschien moet ik even tegenhangen draaien. Dans of Sorba de Griek. Ja. Van wie hebben we die gekregen? Die hebben we van... Uh, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom. Die hebben we gekregen van uh, Pierre uh, Winkler. Nou, dat vind ik erg mooi. Ja. En ik denk niet dat daar nou iemand van leeft. Huh? Volgens mij zijn ze allemaal dood, okay, ja. ja. Want dit nummer komt uit 1965. Dit hier? komt uit 1965. Oké, okay, hier komt de dans van Sorba, de Sertaki begrijp ik. Ja. ja. Mama, every body. Dus uh, bedankt voor deze ja. geweldig nummer en uh, deze geweldige aanvraag. Uh, we gaan meteen door naar weer iets heel anders. Ook een trio: The Beasley Boys met Sabotage. Linda Roos en Jessica, het trio. En de Beatsy Boys, uh, aangevraagd door uh, Marcel Sokol. Allebei? Allebei. Oké, okay, ja. Ik moet zeggen, Linda, Roos en Jessica. En Jessica. Ah, oké. Okay. Nou, leuk. De rest ja. van de verzoekjes gaan we in de tweede uur doen. We gaan er nu even stevig tegen aan. We gaan nu verder met uh, het trio Nirvana. Nirvana. Allereerst met uh, Smells, uh, Smells Like Teen Spirit. En daarna natuurlijk met The Man Who Sold the World. Oh, yeah. een mooi nummer, hè? Ja. ja, absoluut. Maar Anivana is toch een hele goede band. Zeker. Ja, yes. ja. We zijn alweer bijna aan het eind gekomen. Het eerste uur. Het eerste uur, ja. Het gaat hard, inderdaad. Ja. En gezellig. We gaan natuurlijk ook iets van YouTube. Ah, nee. Van, van YouTube. <laughs> vibes draaien. Youco vibes, ja. Uh, maar eerst even een ander nummertje. Ik ga Happy Wears draaien. Oké. Okay. Dat is zeker voor jou. Je hebt een slechte dag vandaag. <laughs> dus even heb je er tussendoor, ja? Oké. Okay. It might seem crazy what I'm about to say. the We eindigen het de eerste uur, natuurlijk, net zoals altijd, met uh, Youku Vibes. Yep. Dit keer met het nummer Electric. Dus we uh, horen jullie, ja, we zien jullie niet. We horen dat jullie niet. We horen naar jullie straks weer over aan de andere kant van het nieuws. Andere kant van het nieuws. De goede kant van het nieuws. Hè? Het goede nieuws. Het goede nieuws, ja, dat komt van ons. Tot zo. <laughs> Tot zo. Uku vibes. Uku vibes.